Amber brandt ze met het NOS Journaal. Regionale ziekenhuizen komst langer moeten reizen als ze acute zorg nodig hebben. De ziekenhuizen zijn bang dat ze hun afdelingen spoedeisende hulp en intensive care moeten sluiten... als er straks ten alle tijden een IC-arts aanwezig moet zijn. Dat kunnen de ziekenhuizen op den duur niet betalen, zeggen ze. President Trump zegt dat er een productief gesprek is geweest... tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea... om de ontmoeting tussen hem en Kim Jong-un toch door te laten gaan. Donderdag zegt de Trump de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider af. Maar gisteren zei hij al dat hij niet uitsluit dat de topontmoeting toch doorgaat. In de tweet staat ook dat als de top doorgaat... dit op de eerder geplande datum zal plaatsvinden. Op 12 juni in Singapore. In het noordwesten van Libië zijn zeker 15 migranten omgekomen. toen ze probeerden te vluchten voor mensensmokkelaars, meldt Artsen zonder Grenzen. 25 mensen zijn gewond geraakt, van wie sommigen ernstig. De ontsnapping was woensdag, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. In de stad Bani Walid zaten meer dan 100 vluchtelingen in een illegale gevangenis. die werd gerund door de smokkelaars. Nadat ze waren uitgebroken, ontstond er een gewapende achtervolging. Het wordt vandaag erg zonnig en warm, lokaal zelfs tropisch. Reden voor verschillende evenementen en organisaties om extra maatregelen te nemen. Zo adviseert de Hockeybond de clubs om extra drinkpauzes in te lassen bij de wedstrijden. De organisatie van het festival Funpop in het Limburgse Horst drukt bezoekers op het hart zich goed in te smeren en een pet op te doen. Bij de Leiden Marathon adviseren ze om vooral niet voor een recordtijd te gaan... rustig te starten en regelmatig te drinken. Het weer dan nog. Het wordt dus een zonnige en warme dag. Lokaal kan het 30 graden worden. Morgen verandert er weinig, maar is er aan het eind van de dag wel kans op een onweersbuik. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 I Take your hand And hold it tightly Listen Can you not hear Our young hearts beating I kiss the sleep From your eyes Your smile is sweeter Than the morning And I hear it come. It's love And now the sun Is burning brightly We lie in love So close together The feeling deep inside me My love for you will burn forever I cup my hands to touch your face And once again I feel your fire And I think it's love We zijn uh, terug uh, naar de reclame en het nieuws. En bij ons uh, zitten Helen Keur, goedemorgen Helen, en Mary-Joan Poster. Gewoon Joan. Joan. Ja, gewoon, gewoon Joan gewoon, is ook ja, goed. Okay. Uh, ja, D66 en uh, OPZ. OPZ. Ja. Jullie zijn uh, nieuw, vers, jong en, uh, en vol vrouwen. met goede en vrouwen. En vrouwen en, en ook vrouwen. heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja. En vol goede plannen en ja. ideeën. Ja. Uh, ik zeg, uh, Helle, vertel. Kom een beetje dichterbij, want dan kunnen we je goed horen. Vertel. Wat je ja, je vertel. Ja, we wat willen weten, je weten. Wat is je, hoe, waar kom je vandaan en ja, uh, hoe is komt Helen het? En, wie, wie is, is Helle Keur? Wie is Helle Keur? <laughs> Helle Keur uh, komt uit Zandvoort. Ik uh, ja. heb jaren in het kappersvak uh, gewerkt. Daar ben ik toen gestopt, toen ik uh, kinderen kreeg. Uh, toen heb ik heel veel vrijwilligerswerk gedaan op school. Dus bij de Peuterspeelzaal. En op de Oranase school, gewoon op de basisschool. Um, toen de kinderen wat ouder werden, heb ik even een tijdje in de horeca gezeten. Daar moest ik stoppen vanwege mijn gezondheid. Nou, toen ben ik volop in het vrijwilligerswerk gegaan uh, bij Pluspunt. En daar uh, ben ik uh, Jo Berensen tegengekomen. Veel gesprekken gehad. En uh, zo bij Open terechtgekomen. terecht dus nu ga ik 100 voor de OPZ. Nou. Wat leuk. Wat ja. leuk. Ja. En ben jij nu gewoon raadslid of buitengewoon raadslid? Uh, nu nog uh, buitengewoon raadslid. Ja. Ja, Oké, okay. ja, want dat had ik niet goed, hadden we niet goed vermeld. Maar en jij ik ook, Jij ja. bent ook buiten. Oké, okay, ja. dan is dat even opgehaald. En dan jij, uh, Joan. Ik ben Joan Poster. Ik ben. Uh, geboren in Zandvoort. Ik ben op mijn negentiende vertrokken. Allebei mijn ouders kwamen uit Zandvoort. Ik ben niet zo in Zandvoort geboren, want dat is de familie Keur. Nee. Maar dat toch wel ik al heen. heel lang. Nou, je vader en, is natuurlijk een niet onbekende persoon uh, in Zandvoort. En mijn Zandvoort. opa ja, ook. En dus ja, je opa ja, daar ook, daar op, ook ja, precies. Ja, ja. En um, ik ben op mijn negentiende vertrokken om in Amerika te gaan studeren. Ik ja. heb drie jaar gestudeerd en daarna nog eens vijf jaar in Amsterdam. Dus ik heb echt heel lang op school gezeten. Communicatiewetenschap. Ik ben toen de media ingerold. Ik heb bij de televisie een aantal televisiestations gewerkt, de zakelijke kant. Achteraf heb ik daar spijt van. Ah. De Productiekant, uh, ja. dat was veel meer iets voor mij eigenlijk. En um, bij mediaadviesbureaus gewerkt, grote adverteerders nee. adviseren hoe ze hun budget moeten besteden. Hele leuke periode, want dat was de transitie van de oude ja. media, radio en televisie, naar online. En dat is allemaal heel spannend en gaat allemaal heel snel. Noodgedwongen echter um, ben ik in de zachte kant. Uh, van ja, de werkzaamheden ge gekomen. En ben ik de zorg in, uh, geraakt. Ik woon nu ook in Zandvoort in huis bij een oom van 93,5. Daar zorg ik voor. Okay. En um, daarnaast doe ik, heb ik werk met dementen gedaan. Ik ben daar ingerold doordat ik bij de Zonnebloem um, in het bestuur zat. En daar deed ik um, ja, bestuurs, het werk was bezoekwerk... dat je eenzame ouderen koppelt aan vrijwilligers. Dat is ja. heel bijzonder werk. Nou, en daardoor ben ik in de zorg beland... en heb ik ook met dementenouderen gewerkt... En dat is een beetje, en daar ligt mijn hart. En uh, ik denk, ik heb voor D66 gekozen. Omdat D66 ook een heel groot, naar mijn idee, sociaal hart heeft. Ook hier in Zandvoort. En tegelijkertijd ook aan de ondernemers denkt. En uh, het beste met Zandvoort economisch voor heeft. Dus vandaar. Oké. Okay. Zandvoort had er trouwens ook het beste met jullie voor. Want jullie Absoluut, zijn natuurlijk ja, met behoorlijk uh, wat stemmen gekozen. Klopt. Vanuit het uh, hart van de Zandvoorters uh, zitten jullie dus uh, in jullie partij. Ja. En uh, wat, wat, wat is jouw uh, speerpunt? Waar, waarvan denk je, nou dat wil ik gewoon voor elkaar zien te krijgen? Ja, mijn hart ligt inderdaad bij sociaal domein. Dus uh, inderdaad uh, de eenzaamheid, maar niet alleen voor de jongeren, of, uh, voor de ouderen, maar ook inderdaad voor de jongeren. En uh, ja en uh, ook Zandvoort Noord weer een beetje op de kaart te zetten. Want ja, we hebben niet alleen maar het dorp en uh, de boulevard, maar we hebben ook zeker Zandvoort Noord. Maar we, we ja, wonen heel veel mensen, hè? He? We mensen wonen heel veel mensen, ja. ja. Behalve het pluspunt uh, is het ja. natuurlijk ook uh, belangrijk dat de andere belangen behartigd worden in Noord. Zeker weten. Maar daar zijn ze wel mee bezig nu, hè? Toch ook wel. Ja, daar dus zijn ze, ze zeker bezeven. mee bezig, ja. ja zeker die ja, met week de, Met een markt. markt die er ja. komt, inderdaad, Klopt. initiatief. Wanneer dus Wanneer ja, begint ook al... dat? Volgens mij was de eerste 12 juni. Ja, over drie dus, uh, weken. Ja. Mooi. Ja. Ik ben dus heel benieuwd. Ik ook. Ja. Dat dus in ieder geval het begin. <laughs> en Joan, ja. jij... Um, nou, ik deel die mening helemaal. Uh, ik, ik maak me met name zorgen. Het Zandvoort is heel erg vergrijsd. Er zijn heel veel ouderen. Uh, voordat ik tijdens de verkiezingscampagne We ook allemaal gesprekken zijn we aangegaan met zorginstanties. Dat heb ik onder andere met de directrice van Zorgbalans gesproken. He, met name over de ontwikkelingen in de zorg. Ja. En um, een, een project dat mij bijzonder interesseert, is en dat wordt nu in Haarlem gestart. Dat wordt een flat en de ene helft um, of de ene verdieping uh, zorg. Flat. En een andere verdieping, um, starters. Okay. Nou En dat soort dingen. In, in Zandvoort is het heel Nederlands een tekort aan woningen voor starters. Ja. Maar om, om over dat soort dingen na te denken, uh, ja, dat vind oh, ik heel belangrijk. De jongeren belangrijk. met de ouderen, inderdaad. Ja. En daarnaast, ik ben 25 jaar weg geweest uit Zandvoort. Ik ben op mijn 19e vertrokken, op mijn 44e weer teruggekomen. Dat vind ik het wel tijd worden dat er nu echt dingen gaan gebeuren. Want al die projecten waar we het nu nog steeds over hebben: het Watertorenplein, het Badhuisplein, het Pellesgebied. Um, ja, in die 25 jaar dat ik weg ben geweest, er is, is daar in ieder geval helemaal niks ja, gebeurd. Klopt, maar dat gaat nu wel gebeuren. Hè? Ja. Maar dat, en het blijft altijd, is altijd een lastig spel. Je hebt natuurlijk heel veel individuele belangen. Maar ik Klopt. hoop dat alle politieke partijen er aan zullen gaan werken: dat de bewoners ook. <laughs> Niet alleen in hun eigen belang, maar ook in het belang van geheel Zandvoort ja. zullen denken. Want ik denk, als je, als je het hebt over zicht, bijvoorbeeld bij de uh, Van Venema flat. Natuurlijk zijn er mensen die er heel bang voor zijn om dat kwijt te raken. Tegelijkertijd als het gebied helemaal mooi ontwikkeld wordt, stijgt ook weer de waarde van Tuurlijk. hun eigen huis. En uh, ja, kunnen er nog meer mensen van het mooie Zandvoort genieten. Ja. Ja. Klopt. <laughs> Dat is ook zo. Dat is de de woningnood uh, hier is inderdaad uh, groot. Hè. Er zijn uh, mensen die uh, al in, de, in hun veertigste jaren zitten en die nog steeds bij hun ouders wonen omdat ze gewoon niet aan de bak komen. Er is gewoon geen mogelijkheid om hier een woning uh, te krijgen. Uh, denk je dat dat wel snel opgelost kan worden? Klaar, snel. Snel. Nou ja, er moet iets gebeuren. Er moet zeker wat gebeuren. Het, het, het, is, het is steeds, nu komt er dus op het, op het zwarte veld, zeg maar, komen er weer woningen. Maar er zit geen enkele sociale woning bij. Maar wel in het, op het gebied van... In Noord. In Noord, in Het is natuurlijk ja, dit, het is moet niet, niet veel. Het niet veel. Naar Noord... Nee, oké, okay, maar er is in Zandvoort niet veel ruimte meer om te bouwen, volgens mij. Nee, in de hoogte, hoogte op, zou je in. Moet je moet de hoogte in. hoogte in dan. En dat ik. vinden we allemaal ja. ook aan de ene kant weer heel erg zonde. Want ja. niemand wil af van het uh, ja. mooie aangezicht. Maar, maar tegelijkertijd veel is er niet, er is is niet veel en in Zuid? Zuid, waar wil je in Zuid? Ja, in de ja, duinen? Dat er is een stukje waar je nog iets kan doen naar. Het Kostgeloren Park bedoel je? Niet. Wat bedoel je dat parkeerterrein bedoel je? Nou, daar ja, daar bijvoorbeeld Frikhof, het parkeerterrein, er is volgens mij best wel plek daar om iets te uh, doen. Er is ook wel eens wat over gezegd. Nou ja, ik, ik heb daar nog geen plannen over gehoord. Maar ik het creëerd, is interessant om er zijn nog geen plannen. Maar, maar ik zou wel af, uh, wat, wat vinden jullie daarvan? Ja. Ja. Maar ik heb over dat gebied nee, in ik ook, niks nee, gehoord. Ik denk nee, nee, niemand. Nee. Nee. <laughs> Misschien kunnen we het nou, eens... zeggen. Uh, uh, dank je. Wel. Misschien uh, kunnen we uh, het is, uh, meenemen. Neem het eens mee, want uh, ja. volgens mij is er best wel ruimte. En ja, als je dan niet te hoog gaat, dan, dan moet iedereen daar toch ook een beetje gelukkig van kunnen worden. Want ik denk dat iedereen het wel mee eens is dat er ruimte moet komen voor jonge mensen die kunnen starten. En misschien is het een idee inderdaad om dat te combineren met seniorenplekken of zorgplekken. Het was maar een idee waar nou, ik zelf heel ja. erg... En ze starten het nu in Haarlem en over een half jaar heb het ik al... Het is wel een, een leuk een idee. Een, ja, dan Wil ik daar ja, graag naar gaan kijken om te zien wat dat. Dat ja. is dan met een, so, een soort sociale functie, oké, okay, je mag dus hier wonen, ja, te, en, ja, ja. maar tegelijkertijd heb je een soort van buddy, weet je, er zijn allemaal mogelijkheden ja, ja, ja, ja, ja. voor. Dus. Maar ja, hoe zou je dat in Zandvoort moeten doen? Nou, ja, ik weet het niet, maar ik denk... Het zou uh, kunnen, het toch een flatgebouw. Kijk, je hoeft ja. niet zo hoog te ja. gaan met de flat, nee, als je het nee, niet nee. hoog gaat, ja. dan, dan, dan, dan blijf je toch binnen de norm. En dan heb je toch een gelegenheid nee, geen, ja, om twee omjongen, lagen te creëren ja. voor uh, één voor de ouderen en één voor de jongeren. Dus uh, nou, was het maar een brengen moment. te ja. berden in uh, in uh, Precies, in uh, een eerst partij, hè? Dus ja, ja. ja. ja. ja. Maar goed, Leuk. verder, wat, wat uh, wil je, jou is, uh, hè, persoonlijk dus uh, de zorg uh, na, aan je hart? Absoluut. Denk en nog wel je... meer dingen hoor, ook ja. sport. Maar daar hebben we Johan van Marlen voor. Die is natuurlijk uh, op en top sport. Maar daar ben ik zelf ook heel erg uh, mee bezig. En uh, nou ja, er zijn hele mooie plannen voor duurzaamheid. Dat is altijd ja. een onderwerp dat wordt in verkiezingen heel veel gebruikt. Ja. Maar tegelijkertijd bij alles wat er dan nieuw gebouwd wordt. Is het wel heel belangrijk dat daar ook echt op wordt gelet. En uh, onze wethouder heeft uh, de ambitie zeg maar om de duurzaamste badplaats van Nederland te worden nou ja. dat is dat nou dat is een ja, hele... zijn hele plannen zijn mooi hè. Ja, maar zeggen: uitvoering is natuurlijk altijd een ander ja. verhaal. Ja. Uh, hoe, hoe zit het met, uh, met de uitvoering van de dingen die jullie zeg maar in je programma hebben gehad, waarvan je echt kan zeggen, nou daar kunnen we een klap op geven met de hamer? Um... Nou, ik wil er eentje, maar ik denk een eentje, dat het te gissen. <laughs> nou ja, ik ben het. Dat het Watertorenplein moet gewoon doorgaan. Ja, dat moet, het ja, het gebeuren. moet ja. Nu, ik zeggen. Buiten kijken. arme Geerling staat er nu. We zitten hier vlakbij. Moet weg en er moet gewoon iets gaan gebeuren. Nou, je kunt hem niet alleen maar weg uh, bonjouren nee, ja. en dan da daar En dan, een dan hoop, niks doen, uh, en zo. Nee, precies. Nee, nee, nee. Maar goed, dat geldt ook voor dat stukje van de. Van de passage, zeg maar. Met al die, die de, stukken De passerelle, uh, de, de entree van de Zandvoort. Ja, daar zit natuurlijk ook nog wel een klein beetje een uitdaging. Het is mooi gemaakt. Het ziet er hartstikke goed uit. Kan niet anders zeggen. Maar het is tijdelijk. Er hè? zitten nog wel een paar dingetjes zo aan de zijkant waarvan je denkt van, hé, hey, daar kun je iets voor zetten, maar wat erachter zit, dat blijft staan en er moet een oplossing voor komen. Absoluut. Ja. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, dat zeker? is zeker zo. Het, is het eerste wat mensen zien. En, uh, Als mensen en... uit de trein komen ja. meteen. Hè? Ja. Ja. Ja. En ik vind hetzelfde voor het uh, Badhuisplein. Ik vind het echt treurig. Als je net zeg maar het plein opkomt aan de rechterkant, nou ja, daar moet ook gewoon echt wat gaan gebeuren. Ja. Die huizen, je, die, ook, die huizen bedoel je. Dat is ook ingewikkeld hè, want ja. het is gedeeltelijk eigendom ja. en gedeeltelijk is het van de, de gemeente. Ja. Kost geld, want dan moet de gemeente het helemaal gaan overnemen. Die mensen moeten een nieuwe. En wat moet er dan komen? Moeten daar flats komen? Er daar... Ja, dat is ook wat, weer een, wat moet er komen. Ja, er is echt genoeg te doen. Maar, ik denk, wel, maar te doen. ik denk ook, ik, ik bedoel, ik ken nog niet iedereen persoonlijk uit de nieuwe raad. Maar ik ah, weet wel dat de raad. Ze hebben een brainstorm, of tenminste een kennismaking in Noordwijk gehad. Ja, ze voor. kennen elkaar helemaal goed. De sfeer is heel goed. De sfeer ja, is heel, heel goed. Positief. En we gaan er met z'n allen voor. En ik denk dat dat. Ja, dat is ja, met al deze dingen. Echt ja, want er staat in alle gebeuren. raadsprogramma's. Hè, van ja. alle partijen. Over ja. dat men meer huizen wil bouwen. Meer, meer voor starters. En dat dragen alle partijen ja. Ja, Ik denk ook dat alle moment, partijen het, het samen moeten doen nu. Ja. Echt samen moeten ja. gaan werken. Ja. Nou, die intentie is er wel die, volgens ja, mij. Ja, die hoor Die is er. Zeker. Zeker. En wat kunnen vrouwen uh, betekenen nu in de, in de raad, zeg maar, eigenlijk? Want wat wat? wat? <laughs> Nou ja... Wij denken, denk ik, meer uit ons hart. En we denken anders, hè, anders dan mannen, hè? Ja, ja. ja. ja maar wel leuk. Ja. <laughs> nou, het is maar, wel leuk, want zowel Anouk van het CDA die is dat is helemaal een zorgdame. Ja, wij De hebben allemaal en ja, vrouwelijke wethouder. Ja, ja, ja, ja absoluut. Het ja. is dus dat we allemaal ons hart meer uh, ja, van die hoek hebben. Ja. Daarom ja. laten we ook maar scherp blijven op alle andere vrouwelijke Touch. Ja, ja, ja, toch? Ja. Maar wat kunnen, is er iets wat je voor vrouwen kunt doen in, in, in, in, in Zandvoort? Oh, om, om maar eens wat te zeggen hoor, iets specifieks. Vrouwenspecifiek? Nou, ik weet dat er gekeken wordt. Uh, er is ook een, een niet toeristisch uh, economisch plan aan ons voorgelegd. Ja. En er wordt gekeken naar mogelijkheden voor zzp'ers. Om hier ruimtes te creëren waar ze samenkomen. Nou ja, er wordt allemaal naar gekeken of er überhaupt behoefte aan is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die uh, zzp'ers zijn. Ja, ja, ja, ja. En, um, en voor de rest, nou volgens mij dames wordt er bij Ik bedoel, is dat, is dat een, een optie misschien? Oh, dames toilet we zijn ja, juist ja. naar de genderneutrale toiletten uh, gegaan. Ja, ik weet ja. niet of... Nou ja, Zal de de de, ik vind, ja, u aan om naar de wc te gaan? Om naar de wc te gaan is, voor, is soms heel moeilijk, uh, vind ik ook wel hier in... Uh, ja. ja, of je moet naar een restaurantje gaan, of ja, op het ja. strand kan het natuurlijk. Ja, ja het zou kunnen, maar waar... Nou, ik hoop maar wat. Ik, uh, ik weet het niet ook in Zuid. Alles in Zout. Ja, ja, ja. Dus die is in die ja, Zuid. Uh, maar ik centrum. denk, of, in het centrum, nou wat ik... Nee, maar ik bedoelde niet specifiek de toiletten, maar überhaupt hmm. het centrum. Hè. Ja. De de, er zitten toch best wel een paar uitdagingen, zeg maar, in uh, de leegstand. en ja, uh, wat, absoluut. Uh, wat er nu uh, gebeurt. Er zijn ook ja, hele uh, leuke kunst, uh, de pop-op winkel, kunstideeën, om daar tijdelijk dan, als het stil is, zo dus ook meer te kunnen bieden aan uh, toeristen. Daarnaast waren we bij het pluspunt en, uh... Nou ja, daar zijn allemaal Syrische vrouwen die organiseren ja. kokenavonden. Koken, ja. Nou, daar wordt, gaat misschien ook iets voor komen als we dan... Dat zou helemaal geweldig zijn. In het centrum. En, in het centrum, Zo, ja. Dat is en en uh, daar is, houdt Maaike Koper zich ook mee bezig. Ja, denk, ja. En uh, nou ja, er zijn genoeg. We hebben natuurlijk nu die ruilwinkel. Ja, ja. Ook oh, allemaal door vrouwen. Er wordt al heel veel gedaan door vrouwen. Het is natuurlijk prachtig dat, dat inderdaad zo'n plek hè, die dan vrijkomt... omdat er een reisbureau weggaat, dat je daar dan weer iets nuttigs in te kan zetten. Ja, en ja, zo ja. moeten ze misschien wel af en toe een beetje verhuizen. Maar het blijft een heel groot succes. Hè, die maar nou, even, zit ik even te denken aan uh, start, starterswoningen. Het oude ABN-gebouw... Ja, ik bedoel, eh, ABN is best groot. Daar zou misschien ook wel wat in kunnen... Ja, het is natuurlijk een A-locatie. Ja, komt... ja, maar goed. Het kruidvat komt er ook in. In ieder geval daaronder had ik gehoord. Nee, en... ging niet meer door. Gaat niet meer door? Oh, nee. Maar ja, Jammer. nou ja, goed. Uh, een, uh... Wellicht, maar daar heb ik ook nog niet. Nee, daar maar dan zit je weer met de eigenaar. Nee, ja. ja, ik ook weer. Dus je ja. Misschien, uh, ja, en het en nogmaals, Het is een a-locatie nee. dus hoe kostbaar uh, ja. wordt het als je daar uh, bepaalde woningen wil uh, neerzetten? En je kunt het wel weer tijdelijk doen, natuurlijk. Ik geloof dat dat nu ook gebeurt. Hè? Is het zo dat het bewoond wordt door mensen die uh, een soort uh, anti-kraak. Uh, ik anti zou het uh, niet beweren, maar. Nee, ik ook niet. Nee, oké. Nou ja, goed. Ja, Ja, dan gaan wij er een projectje je... van maken. Ja, maar wat? Ik bedoel. Uh... Om te ja. kijken waar dat soort dingen mogelijk zijn, ja absoluut. En uh, wat ik hmm. heel. heel apart vond om te horen. Toen, toen ik hier kwam wonen dacht ik al die woning leegstand en toen was mij ingefluisterd. Nou dat komt door de hoge huren. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Qua huren is Zandvoort net zoals alle andere badplaatsen. Maar het heeft gewoon echt te maken met de, ook de online stores. En dat mensen gewoon veel minder naar de winkels toe gaan. Ja, ja dat is vriendin waar. vriendin van mij heeft, had zes winkels in Haarlem en die heeft er nu nog drie. Ja. En dat is gewoon, ja. Weet je, maar dat is landelijk? Uh, dat denk is landelijk. Ik ook, ja, he? maar dat is dus ook. Weet je, mensen dachten dat het is veel te duur is in Zandvoort. Er werd ook gesproken. Nou ja, en dat is natuurlijk ook zo. Mensen kunnen nu vanuit de trein naar het strand. en kunnen ze de hele dag blijven. Ja, alles is, is er. Ja, ja. klopt. Ja. Dus de, de, de noodzaak om meer. Ja, om te euh, gaan, is, is helemaal niet nodig. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo. Je, je kunt wel zeggen dat het landelijke te vergelijken is, de huren. Maar. Je kunt misschien ook stellen dat landelijk de huren gewoon veel te hoog zijn. Want dat als jij ook, ja, voor een pand 2.000, ja. 3.000 euro per maand moet betalen... dan moet je nogal wat binnenhalen om die huur alleen Absoluut. al te kunnen maken. Ja, en dan moet je goed. dus daar nog van leven ook. Ja. Dus dat, dat, is, dat is wel uh, dat iets. Dat is een opgave. Ook. Dat is ja. een opgave. Ja. Dus, ja, en ik denk dan van leegstand, uh, ja, als, je het, als je het niet belangrijk vindt... of dat je het je kunt veroorloven om een pand leeg te laten staan... ik denk dat daar ook wel iets in zit. Hè. Er zijn, ja, dat zijn de, de eigenaren ja, die, die dat... Die dat dan niet, uh, uh, of niet belangrijk vinden of het niet nodig hebben. Maar verder uh, ja, gaat het er nooit op vooruit, een pand wat nee, leeg staat? Nee, De dus nee, het niet, he? bijvoorbeeld, als ik dat dan ja, zie, dan denk ik iets doen. helemaal niks Zo zonde. Ja. Ja, dat is waar. En, dat, en zo uh, zijn er nog meer panden die uh, leeg staan. Er dus is allemaal... heel veel te doen. voor. kun je, kun je, je daar doen. wat doen vanuit uit, uit de uh, gemeente? Dingetje? Gesprekken met de eigenaar. Met de is dus nu een dat ondernemersvereniging. Het het dus dat daar je, wordt dat je, ja door dat je daar zegt van: kunnen we daar niet iets mee doen? Ja, volgens mij gebeurt dat ook ja? al, hoor. Ja. ja. ja, maar ja, maar ja. ja. Is het, Peter Tromp uh, is toch ja, een Peter van ook. de daar? ook. Ja, maar ik bedoel, kun je als gemeente zijnde ook daar invloed op uitoefenen? Om, om bijvoorbeeld inderdaad zo'n. Uh... Bij de ondernemersvereniging gaan praten en dat vooral ja. stimuleren. stimuleren. En weten dat het inkomt. Ja. Of. of uh, ja, ja, om te kijken of, ja. of ze wel iets kunnen doen met huren of. of oh, ja. Andere vorm van huur. Ja, je weet het niet. Maar jullie hebben de volgende vier jaar genoeg te doen, denk ik? Dat denk ik ook wel, ja. ja. Een uitdaging, hè? Daar staan we 100 procent voor. Ja, <laughs> absoluut. Het is, ik draai nu sinds... En het is een hoop werk. Ik draai nu sinds Veel september Veel lees leeswerk. Ja, ja. Veel leeswerk. En, uh, nou ja, goed. Dus, het is en werk ook, uh, je nu nog? Werk je erbij nog ook? Nog, ik, uh, nu, nee. Dus als, als je wat weet, voor drie dagen. Nee, ik oh, werk nee, nee, nu nee, bij mijn ogen. Ik nog uh, in de zorg zat. Dat doe ik normaal... Uh, echt oh. erbij, maar oh, nu even okay. niet. Oh, nu nee. niet. Okay. Nee, ja, ja. Ze hebben heel veel mensen nodig in de zorg. Ja. ja, maar het is ook, ik ben geen verpleegkundige, dus ik... Uh... Nee, maar ook maar als je niet, niet uh, verpleegkundige bent. Ik, ik zit uh, tijdelijk in het huis in de duin mm. uh, Nu, uh, fantastische plek trouwens. Ook, ja. Ik moet zeggen dat het uh, zowel met de bewoners als... Uh, <laughs> nou, zo simpel ligt het niet, Gelien, maar... Uh, nee. <laughs> zowel met de bewoners als, uh, als met het personeel uh, kan ik niet anders zeggen dat het een bijzondere plek is om Absolut. te verblijven. Ik heb het bijzonder naar mijn zin. Het eten is fantastisch. Ik heb niets te klagen daar. En de, en de medebewoners, nou we hadden het er vanochtend over. We hebben ook niets te over. klagen. Dat maken we ook een uh, heel gezellige uh, plek. Uh, maken we ervan. Ja. Maar een van de dingen. Ik, ik heb nog even met ouderen gesproken van de week. Bestuurslid okay, ja. van Kennerme Hart. En wat ze heel erg hard nodig hebben. zijn mensen die dus in de vakantieperiode. daar kunnen helpen in de zorg. En daar hoef je echt geen diploma's voor te hebben. Er zijn allerlei plekken. Handjes, uh, ik heb bij mijn Hart gewerkt. Toen heeft dus, het alleen geen. Toen heeft het, heet het nog stichting nog... STHD. Ja, ja, ja. Het is vrijwilligerswerk. Het is vrijwilligerswerk. Ja. Ik doe vrijwilligerswerk ja. voor ja. Ja. De jonge Amsterdam van de Zonnebloem. Ja, ja, ja. Maar ook voor uh, jonge mensen die. toch uh, uh, een plek zoeken om te werken deze zomer. Ga naar er is de, genoeg werk. Ja. Het, ga naar het kennen hart, ga naar het huis in de duinen en meld je bij de receptie ja. daar dat je dus een plekje zoekt, want er is voldoende plek daar ja. voor jonge mensen om te werken. En hoe mooi je zit, je gaat uh, s ochtends een paar uurtjes werken en daarna ga je lekker naar het strand als het mooi weer ja. is. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid. En maar jij, jij Helen, iets jij, vast ja. Ja, jij sorry. Oh, ga, ga verder. Heb jij een werk op dit moment? Nee, ik ook. alleen vrijwilligers, alleen het, uh, bij pluspunt, ja, ja. Ja. Ja. Dus, dus we hebben alle, ook de tijd om ons... Tijd, en dat je is je je ook wel zeggen, heel fijn ja. nu ja. gewoon om echt... Want het is in, er is nog een verschil alle stukken lezen. Maar en om er dan ook nog een begrijpen, <laughs> maar, maar, maar dan uh, ook nog een mening uh, over te geven. Was nieuw voor jullie ook? Ja, voor mij Helemaal nieuw, helemaal nieuw. Ik kende ook helemaal niet... Uh, nou ja, mijn vader heeft het twaalf jaar gedaan. Dus ik heb, dat weet dat wel. En ik ben wel. ook wel okay. vaker heb geluisterd en altijd op ja, internet okay, meekijken. Dus dus, nee, nee, maar voor jou wel. Voor nee. mij is het helemaal nieuw. We gaan even een gaan kleine pauze uit? inlassen oh, okay. door uh, muziekje te draaien. En dan komen we zo meteen terug bij deze twee dames. Be war, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your heart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for come. Comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close, too close to know just when to say, when be firm and be fair. Be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. She's much too close for comfort do, do, do, do, do, Dubai, boo-doo-doo-doo-doo-doo-doo thinking, cat boy, cause if you don't look out, you you'll find that you are much too, too close for comfort, you're heading for a mishap, boy, the first thing that you know, she will have you up that old tree, she's too close for comfort. Absolutely sure beware On your guard take care When there is such temptation One thing leads to another Too late to run for cover She's much too close for comfort now One thing leads to another Too late to run for cover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 Most too close for cover now. Ja, heerlijk even een uh, even relaxed. een rustmoment, hè? Rustmoment muziekje tussendoor <laughs> voor de dames. Voor de dames. Ja, de <laughs> ja. ah, ja. Het is toch allemaal nieuw weer, He? Heel nieuw. Ja, jullie zijn ja. beiden natuurlijk uh, wat dat Vers, betreft hè? onervaren. Ja. Ja. Dat bedoel ik niet negatief, maar in ieder ja. geval fris. En misschien is dat ook wel goed. Dat je zeg maar zonder bagage uh, ja. in de politiek gaat. En uh, daardoor misschien ook een hele andere uh, eerste Kijken. gedachte hebt. Bij uh, alle dingen die er gebeuren. We hadden het net even over uh, wat er uh, belangrijk is in, uh, in de partij. En jij had het over de fractiediscipline. Ja. Wat voor jou toch ook wel een dingetje is. Wat je, wat je wil benadrukken en naar voren wil halen. Ja. Vertel daarover alsjeblieft. Um, nou, ik denk dat D66 het afgelopen vier jaar... Uh, dat ze heel goed stand hebben gehouden. juist door die fractiediscipline. Want natuurlijk is het ook binnen een partij. komt het heel vaak voor dat mensen het niet met elkaar eens zijn. En op het moment dat je fractiediscipline hebt. dan wil dat zoveel zeggen dat je. je gaat met elkaar discussiëren, vechten, ruzie maken, schelden. Totdat je uiteindelijk tot een compromis bent gekomen. Of tenminste dat iedereen. Oké, okay, nou dan. Ik weet dat dat bijvoorbeeld ook zo met het Watertorenplein. dat was ook een verdeeldheid. Net zoals bij alle nee. partijen volgens mij. Maar dat je gewoon. Nou ja, goed. Hier gaan we voor. En dat dragen we ook allemaal uit. En ik denk dat dat voor alle partijen heel belangrijk ja. is. om vooruit te komen. Ja. En, uh, alle neuzen één kant, kant uit. Zijf, Lukt en dat en tot nu toe? Nou, bij d bij, ja. bij 60 zeker. Ja. En die zijn het ook zeker heel erg oneens geweest met elkaar. Maar uit wel staande gehouden door juist kant uh, te blijven. Ja, en netjes en ja, correct. Ja, ja. En bij jullie ook? Bij ons ook, ja. zeker, zeker. En we zijn natuurlijk allemaal nieuw nu in de fractie. Ja, ja. hele dus, nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe start. Nieuwe ja, leuk. <laughs> dus uh, ja, goede sfeer. Dus het moet uh, goed gaan komen. Ja, dat is belangrijk, hè? Hoeveel ja. tijd uh, uh, ben je kwijt en, en is, het, is dat ook wat je verwacht hebt? Of zeg je van nou, het is eigenlijk toch wel pittiger dan dat ik. Uh, in de eerste instantie in mijn gedachten hebt gehad. Nou, het is nu natuurlijk nog best wel rustig. Het is echt alleen maar leeswerk. En uh, je inlezen in alles. Dus, uh, ja, dus het is eigenlijk voornamelijk nu nog lezen. Dus het echte werk moet eigenlijk nog uh, echt gaan beginnen. En met het echte werk, uh, dat bedoel je? De commissievergaderingen. De, de en, ja, ook dat is nieuw voor mij. Dus hoe werkt dat allemaal? En, ja. <laughs> ja, heb je daar een, een, een cursus voor gehad? Nee. Jij wel? Ja, D66. We hebben een aantal landelijke, echt een heel leuk congrescentrum met ja. uh, sowieso hoe je moet debatteren, hoe je ja. moet. Uh, maar ik bedoel, do, Zandvoort zelf, doet hij dat? De gemeente Zandvoort, als nieuwe raadsleden komen, dat zij niet worden ingewijd nou, in de. De nieuwe raadsleden, die zijn uh, een weekend weg geweest om... Uh... Maar jullie zijn buitengewoon raadsleden, zijn... jullie vielen ja. daar buiten natuurlijk. En wij waren toen ook nog geen uh, buitengewoon raadsleden. Okay. Maar, ja. dus toch... buiten. maar dat kan toch alsnog, eventueel, denk ik, als je dat wil. Ja. Lijkt mij wel, wel ja. ja. Anders val je helemaal zo ineens in... Uh... Ja, ik denk ook De dat je niet doen... leert. Van doen leer je. Ja. En, iedereen mag en de automaat, steun van je, van je collega Daarom, uh, ja. Ja. En daar dus veel steun uit. Dat is ook mooi. Ja. Je krijgt ja. natuurlijk nu ook een zomersituatie. Ja. Hè? Er zal waarschijnlijk ja. een recess een, een, komen in de periode van de vakantie. Of is ja, het ja, het werk, volgens mij is het juli, juli, augustus is het volgens mij. Juli, augustus is, ja, het is de de ja. niks. Dus juni ja. hebben we nog wel een, uh, een aantal vergaderingen en dan een paar aantal maanden niet. Nee. Ja. Ja. Nou ja, dan heb je weer extra dus tijd je om je in te lezen. En ik denk juist dat het bijzonder is dat bijna alle partijen nu buitengewoon raadsleden hebben. Want het is juist voor de verdieping heel erg goed. Kijk, als het goed is, wij, hebben dan, wij doen dan een verdeling over de commissies. en uh, nou Dan krijg je één, dan ben je dan achter, achtervang. Dus ja, die ja. stukken bereid je allemaal ja. voor. Daar ja. geef je input over. Ja. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat je nou, zoals we naar pluspunt zijn gegaan, dat we gewoon ook al die instanties gaan bezoeken ja. Ja. en ja. kijken. En, Wat ze doen en zo allemaal. Ja. ja, en dan kan je ook aan je, aan je fractie weer meer input ja. geven. Ja. Ja, ja, dat is dat dat heel goed. Dat is, dat is natuurlijk goed. ook wel iets. Je leest al die stukken en dat heeft natuurlijk Duidelijk te maken met de plaatselijke politiek. Hè? Dat, dat ja. is natuurlijk waar het om gaat. Hoe, hoe kun je dat dan zeg maar, ook nog extra vertalen in de landelijke? Want dat, heb, dat hebben jullie niet. Nee, OPZ nee, is nee, natuurlijk nee. puur alleen maar politiek van, van, ja. van het dorp. Van het of... dorp. Ja. En bij jullie heeft het natuurlijk ook nog een stukje landelijke politiek ja. te maken. Is dat, is dat niet lastig? Omdat misschien een bepaalde lijn van de landelijke politiek die kant heen gaat, maar dat dat dan plaatselijk denk je van ja, maar eigenlijk moeten we een klein beetje meer naar of een klein beetje meer. Tijdens de verkiezingen was dat best lastig. Want wij kregen natuurlijk landelijk alle la affiches. En uh, nou daar wil je dan meer in, in sturen. Maar dat, dat was heel heel erg lastig. Tegelijkertijd, nou ja, goed wonen is voor DCS dus heel belangrijk. In landelijk, ook landelijk goede zorg. Heel erg belangrijk. En... Um, voor Zandvoort geldt eigenlijk ook, denk internationaal. Nou, voor, wij zijn heel erg in tegenstelling tot de VVD. D66 vindt dat we de regio nodig hebben. Ja. Uh, de metropoolregio Amsterdam met name voor het toerisme. Voor, uh, nou, jullie weten het waarschijnlijk jullie bij onze ja, ja. wethouder vaak horen praten. Dus ook daarin, uh, ja, wij vinden de regio extreem belangrijk. Ja. Goed onderwijs. Nou, daar is de afgelopen vier jaar met uh, Gert natuurlijk al veel in gebeurd. En nu zijn er weer allemaal ontwikkelingen met een tweede vestiging van de school. Ja. Dus ook daar. Uh, ik, dus ik, ja, er zijn verschillen. Uh, tegelijkertijd, ja, die zijn ook... Het is allemaal ook wel toepasbaar op Zandvoort zeg maar. Ja. ja. Ja. Kan OPZ zeg maar, daar ook uh, een beetje gebruik van maken. Van het feit dat, dat de andere partijen uh, zeg maar een landelijke ondersteuning hebben. Die jullie natuurlijk niet hebben. Hè? Jullie moeten mm. het vanuit je eigen regio uh, doen. Voel je dat als een, als een, uh, uh, de, een eenzaamheid? Nee, dat je die... absoluut niet. Nee. Nee. nee Ik denk dat wij wel sterk genoeg zijn om dat te kunnen dragen. En sterk in de zin van? Nou... Het samen, we zijn natuurlijk heel erg samen. En uh, ja, wij staan natuurlijk echt wel voor Zandvoort. En uh, voor de bewoners van Zandvoort. Ja. En natuurlijk, toeristen zijn belangrijk, ook voor Zandvoort. Maar de Zandvoorters blijven voor ons toch op nummer 1 staan. Is dat uh, lijnrecht tegenover een andere partij? Of nee, valt dat ik mee? Dat, ik denk dat de meeste ik denk partijen, dat, partijen dat, dat wel hebben. Dat moet ook wel, denk ik. Ja, dat moet zeker. Ja, nou dames, uh, ja. Ik, uh, ik uh, zou nog duizenden dingen ja. kunnen vragen, maar eigenlijk moeten jullie inderdaad gewoon aan de slag. Hè? Jullie moeten lezen, lezen, lezen, lezen. Ja. En als het echt gaat gebeuren, dan gaat het spetteren, denk ik. Denk vast het ook. Laten we gaan. het ja, hopen. Ja, leuk. Ja, dat is mooi. Nou, dank voor jullie komst. Jullie dank heel wel. veel succes, ja, veel succes. Ja, ja. erbij. En ja. welkom bij de Zandvoortse Club, zou ik haast zeggen. En maak er wat moois van. We zien jullie ja. nog wel een keertje dank terug. Wel. Vast wel. Ja, Zeker. En dan komen we over iets. Uh, ja, heel leuk. <laughs> ja. Als er wat te ja, melden is, komen we er al terug. Dan horen we het. Dank jullie wel. Dank jullie wel.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 I'll be will come someday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 We zijn weer terug. Vrij zijn, dat was het uh, ja, nummer wat we net uh, hoorden, inderdaad. Uh, heerlijk. Nou, vrij zijn, uh, vrij, uh, dat wordt vrij gezellig. Volgende week uh, zaterdag op het uh, Raadhuisplein. Ik heb uh, de lijst gezien uh, van de artiesten die zich daar uh, zullen gaan melden. Dat is niet niks. Bij ons zit uh, Ton Ariksen Of Arise. hoe is het? Ariessen. Het is net als van Jansen: Ah, Arie. Oké, okay. <laughs> helemaal goed. Ik ja. heb die lijst niet gezien. Ik heb ja, een... ja, ja is die geweldig. Van, uh, maar ja. ik had verwacht dat de posters hier al zou hangen, maar die zijn ze aan de rondbrengen. Oké, oh, ze zijn oké. Okay. Anders okay. had ik hem meegenomen. Ik heb hem, waar heb ik hem nou gezien? Goedemorgen allemaal in de, trouwens. Goedemorgen. In de krant, denk ik, heb ik het gezien. In de krant uh, gezien, heeft hè? hij gestaan. Ja. En op Facebook. Een Facebook. Dus we zijn plaats. al. Uh, en in okay. uh, het Hanems dagblad, denk ik. Ja, daar, ik heb daar een heeft wel wat ingestaan. We dingen zijn in druk bezig. Het is eigenlijk een beetje een uh, jaarlijks terugkerend uh, festijn, hè, mag ik zeggen? Nou, dit is de eerste keer. Nee, maar ik bedoel dat er dus muziek... op oh het, ja, ja, ja muziek aard... op de dat is, splein, uh, is. dat is een ja. jaarlijks iets. Maar dit is een nieuwe formule? Dit is een nieuwe formule en die, uh, nou, dat heeft wat voetjes in de aarde gehad voordat dat allemaal uh, rond is. Maar uiteindelijk is dat toch goed gekomen en... Uh, is dat ook omdat de plek wat beperkter is dan uh, nee, andere jaren? Nee, nee, dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft puur te maken uh, met geld. Zoiets organiseren kost echt erg veel geld. Ja. Tenminste in mijn begrip. Voor wat je normaal uitgeeft voor de festivals. Dan is dit uh, wel het drie- viervoudige. En heb je daar dan sponsoren voor nodig? Daar heb je sponsoren voor nodig. En dat is gelukt? En dat is gelukt. Nou, dat is gelukt. En komt en dat hebben... omdat je de, vanwege de artiesten dat je dat... Je geld... huurt nu een heel pakket in. Anders maakt... Uh, huur ik de, de band in en licht en geluid en podium, weet ik veel, dat is allemaal vaste kosten dat weet je wel zo'n beetje ja. en dat kan je compenseren met je uh, bierverkoop of met je consumptieverkoop laat ik het zo zeggen, en ook dan wordt het gesponsord en nu is alle aandacht een beetje gegaan naar dit evenement, we hadden eerst gehoopt op dat sterrenopen plein uh, maar die maken eigenlijk zelf uit waar ze naartoe gaan dus dat is, en dat kost uh, nog weer het drievoudige van dit we, oh, zijn niet, uh, verkeerd, We zijn uh, voorzichtig begonnen met, uh, met Radio NL. En dat is uh, door... Uh, nou ja, eigenlijk door Bram Boon. Die heeft dat... Uh, die van de Jenks. Die kwam op dat idee. Die heeft het eerste contact gelegd. En dat heb ik uh, overgenomen en verder afgewerkt. En wie komen er? Och jongens. Er komen er veertien. Ja, en dat... Uh, Danny Vrogen. Dries Roelvink, Wesley Bronkhorst. Ik ben niet zo heel erg het is thuis. in die. Uh, is het niet Dries? Komt hij nee, of zijn? zoon? Dries zoon, denk ik. Komt mijn vader Nou, één van de twee komt in ieder geval. <laughs> <laughs> en dat is met Vroger, is dat Danny Vroger. Zelf dus dit. dat is de jongste, ja. Dat is de jongste. Ja, en er zit altijd nog wel een verrassing in. Ja. Dus, uh, nee, uh, het is echt een heel mooi, mooi, mooi, mooi stukje. Ja. En iedereen moet volgende week even goed in de krant kijken. Dan kunnen ze allemaal zien wat er precies komt. En er staat, er staat niet bij hoe laat iemand optreedt. Maar er komen er veertien. En ik beloof vast vijftien. En dan oh nee. zien we wel wie die vijftien <laughs> <nu> is. <laughs> is. Dat wordt een verrassing. Ja. Hey, en, en hoe gaat uh, zich dat dan uh, verhouden op het plein? Hè? Want ik bedoel, er is... Nou, een... we hebben het nu geprogrammeerd. De tekening moet nog gemaakt worden. Die, dat doen we straks zometeen om twaalf uur. En dan is het... Wij plannen het zo dat het podium komt voor de fontein. Het hele raadhuisplein ja. wordt afgesloten. Er wordt ja. uh, verkeer dicht. En dan uh, de toiletwagen komt op de hoek van de Haltestraat. En de VIP-car, want ze hebben, je hebt een VIP-car. En die wordt dan uh, neergezet tegen de nieuwbouw aan. Ja. Zo heb ik daar in ieder geval die hekken uh, weggesjoemeld. En dan, dan blijft het hele plein open, open voor het publiek. Ja. Ja. En we hopen dan toch dat er zo'n nou, 1500 tot 2000 mensen komen... Maar het hele plein wordt afgesloten en wat betekent dat voor het verkeer? Voor het verkeer dat, dat de, uh, dan, he? uh, ja. de, de, de krocht heen en weer en de bus uh, naar de hoge weg... Ja. Oké, okay, en De Haltestraat afgesloten? Afgesloten, dus dan kan je alleen ja, maar zeggen. Maar, Vanaf 6 ja. uur is dat. Ja, ja oké. Okay. Okay, ja, nou ja, ja. Het, het is natuurlijk altijd gebeurd. Uh... gebeurt wel eens vaker, dus. Ja, uh, ja moet je luisteren. Dit ja, is de eerste. Het is alleen ja, is... het eerste stukje, hè? Ja, niet Nee, Nee, nou. helemaal. De totale oh, ja, nou. Haltestraat. Ja, want is het is, over het algemeen is het zo dat als er op het plein een evenement is, dan heeft de horeca toestemming om het terras uit te breiden. Oh, dus dan wordt, okay, op die manier ja, wordt ja, uh, ja. de Haltestraat autovrij gemaakt. Goed zo. Oh, Oké, okay, ja. ja. dat is ook leuk. Of ja, zeg hè, voor de... en dat is tot uh, drie uur s'nachts. Daar hebben ze ook de tijd om het op te ruimen. En om drie uur gaat de Haltestraat dan weer open. Oké, okay, ja. Nou, nou, Dat is in ieder geval nee. het voorstel. En, uh, een heel evenement. Het is, een hè? heel evenement. Ja, het ja, het is, ik verheug uh, me erop. Ja, ja het, het, is, uh, uh, het is... Nou ja... Een, Groter dan normaal, en je zal er ook op andere dingen moeten letten. Het is meer beveiliging, EHBO. Ja. Het, is, het zit allemaal wat strakker in elkaar, natuurlijk. Mensen ja. hebben plichten. Er komt, uh, voor het podium komt er zo'n afgeschermde ruimte dat niet iedereen zomaar het podium kan vliegen. Nou, dus met beveiliging, ja, dat is ook wat uh, een hogere graad dan normaal omdat er zoveel mensen komen. Omdat er verwacht wordt dat er zoveel ja, ja. mensen komen. Ja. ja. Ik kan me herinneren dat... Uh, ik weet niet of dat dat dan vorig jaar was of het jaar daarvoor. Uh, dat er ook echt heel veel mensen uit Haarlem waren. Uit ja. de omgeving die kwamen. En die... Uh, ja, ik heb daar toen een fantastische... Ja, ik heb, wij hebben de gehad. indruk dat ja. zij hebben... Je, je spreekt natuurlijk af met, via een contract met wat zij allemaal ja en nee doen. En ja. zij zeggen ongeveer 800 uh, supporters van Radio NL mee te nemen. Nou, als je dat koppelt aan... Dat wij een gemiddeld bezoek hebben op een plein van zo'n 700. En dan zo heb ik dat ja, een, ja, een, beetje, uh, lekker, een beetje opgerekend dat je op een 1500 man zit. Ja, ja. Nou, dat is best Als ja, ja, dus, je de, de mensen van het Centerpark nog kan mobiliseren. Ja, dus ja, daar hangen ja. we van de week ook de, de posters neer. Ja. Ja. En, ja. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat het wel Leuk wel, wel hoor, leuk. Ja. Hou, uh, hou alles in de gaten op Facebook en uh, via de media. Ja. Hè, want ja. staat overal. En, en, Kunnen ze online kijken ook uh, naar het ja. programma en uh, wat er want staat? Want het is een uh, live uitzending van Radio NL. Dus, dus als, als je ze naar www.radio.nl luisteren kan op 94.9 FM en Radio NL via, dus de volgen, via YouTube de, ja. of uh, via internet. Oké, okay, nou is jouw andere pet, uh, Tom. Mijn andere pet. Ja, dat is die werkgroep uh, Centrum. Hè? Ja. Uh, hoe staat het ermee? Want die, die, daar gaat het heel goed mee, hè? Ja, het, het is echt een, dat een, een hele, hele verstandige, dat is mijn woord, maar het is een goede keus geweest. Ja. Zeg even wat de werkgroep Centrum. Uh, de werkgroep Centrum uh, brengt uh, de bewoners en de horeca wat dichter bij elkaar. In dus met overlast er zijn, er, of? ja, De overlast ja. wordt op die manier uh, teruggedrongen en, ja. en wordt overlegd. En zo op, die op die manier wordt er meer begrip gekweekt voor elkaar. En als je dan een beetje rekening kunt houden met elkaar, dan werkt het gewoon uh, echt goed. En ik zit er eigenlijk bij als toehoorder, omdat de evenementen daar tussendoor zwemmen. Mm -hmm. Maar dan, dan is het echt zo, dat zie je dan, dat de mensen inderdaad dichter bij elkaar komen. Ja. Begrip en dat is ook. goed ja. ook, ja, ja. ja. Dus er is, dus, is een vertegenwoordiger ja. van de bewoners, zeg maar, die ja. daar zit. Die ja. neemt deel aan die vergadering. Ja. En dat is één uh, keer in de. Nou, het zal, het zal, het zal nu wat uh, frequenter zijn, omdat het drukker wordt in het dorp. Dus dan is de frequentie één keer in de twee of drie weken. En s' is het één keer in de vier weken. Maar nou ben je net verhuisd? Je bent ja. uit het dorp weg. Is wel raar trouwens. Ja, ik he? zei ook, ik, het... ik ben toehoorder. Ja. <laughs> ja, omdat je niet meer in het, in het Ja, maar goed, ja. Nou, ik moet je luisteren. Aan alles komt een eind. Ik heb het hier uh, verschrikkelijk naar mijn zin gehad. En ik, nou ja, helemaal niet missen. Zandvoort, dat is wat. Maar de, de situatie is gewoon, ik woon heel mooi. Het is net of ik iedere dag uh, in een hotel wakker word. En nee. uh, er is geen autoverkeer, niks. Nee. Het is, uh, ik woon aan een, aan een fietspad en aan een vijver. Ja. en een heel giga wandelgebied Spa dus ik, ik woon echt mooi. Ja. Nou ja. Je hebt, je <coughs> maar je hebt ook mooi gewoond. Zand, ja, je blijft voor Zandvoort voor het blijft hier. Ah, natuurlijk, dat die blijft een plekje die. houden. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar die werkgroep, um, um, <coughs> de incidenten zijn minder, die we, hè? Die worden minder. Die worden, ook. ja, da daardoor, dat ja. wordt direct besproken. Ja. En, uh, en welk gebied ja, Horeca, is? ik aan Nederland? Ja. Uh, vergaat het ook strak mee ja, en die, ja, die dat, dat er is ook bij, gewoon, ja. Ja, ja. en uh, vertegenwoordigers van alle uh, uh, ondernemers. want welk gebied is het precies? Het is uh, hoofdzakelijk de Haltestraat ja. en Dorpsplein en Gasthuisplein, waar de meeste horeca bedrijven de horeca zijn. Ja. Uh, ja, ja. Ja. Mooi. Ja, want het, het, het wordt ook gedragen in het, uh, het nieuwe college. Hè? Is ja. er ook heel erg. Uh, ja, we hebben uh, al veel is... bezoek gehad van ja. andere burgemeesters ja. uit Haarlem. Kijk ja. naar de, de, de, de, de, de nieuwe, ja. nieuwe samenwerking. Hoe je daar ook over denkt. Dat is zo, maar zij hebben in ieder geval de interesse getoond om te komen kijken hoe wij dit in voor doen. En dan zouden zij dat misschien zelf ook kunnen... En dan zouden ze ook wat soepeler kunnen denken over hoe het hier gaat. Want het is hier altijd goed gegaan. Dat is toch mooi? Waarom zou je dat aan moeten passen? En het is niet zo dat Haarlem nu de baas is, tenminste in mijn optiek. Want je werkt bijna nog met dezelfde mensen. En alleen een vergunningverlener zal een andere naam hebben, maar... Ja, dat verandert allemaal niet. Dat natuurlijk. verandert niet. Nee, nee. Nee, nee. Mooi, hè? Mooi initiatief. Ja, want het is, bestaat nu twee jaar, hè, die werkgroep. Ja, hè? ja. ja. ja en het is uh, buiten dat het goed georganiseerd is, want nu aanstaande maandag is het weer. En dan, uh, nou ja, we, ja, iedereen is er. Het is, wel, het is gewoon goed vertegenwoordigd, ja. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat Kijk, je kunt ook en... andere problemen bespreken als er... Waar, een, waar bronfietsdingetjes standaard gemaakt moeten worden, weet je wel. De, mm -hmm. Nou, dat wordt daar besproken. Dat is eerst op de ene parkeerplaats neergezet. Nou, dat kwam niet goed uit. Hè? Dat bespreek je. En dan zie je toch dat het op die manier werkt. En dan wordt het opgeschoven. Ja. Ja. En dat zijn prettige dingen. Dat nou, was voorheen, denk ik, moeilijker dan nu. Ja. De gemeente pikt het gelijk op. En dan... Ja, ja, ik vind een de gemeente, samenwerking geweldig. Ja. De gemeente zit er ook bij, hè? Ja, die zit, ook ja, die op zit het, het voor. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus is het bij de gemeente of is het op een andere, nee, het is, plek? Ja, nu is het op een andere plek. Maar het is, normaal is het in de raadzaal van het gemeentehuis. Ja. En nu is het in blauwe tram vanwege dat het gemeentehuis natuurlijk... nu Marks is gezien, ja, ja, ja, ja. ja, ook een dan mooi initiatief, wijken, zulke dingen. Het is ja, ja, en een... mooi. ja, De meningen zijn erover verdeeld. Ja, ja. Nou, dat horen. mag, maar in ieder geval, Zandvoort onderneemt iets. Er ja. gebeurt iets, hè. Ja. Zo is dat. En je, je kunt het er ja of nee mee eens zijn, dat kan allemaal. Laat het niet horen, maar schrijf het op. Ja, en dan, uh... Zo is dat, ja, ja, ja. Goed, nou, het leuk, feest is volgende leuk, week. Allemaal, uh, ja. Even terug over het feest. Volgende ja. week zaterdag op het uh, Raadhuisplein. Ja, het wordt heel We beginnen bijzonder. om uh, half zeven. En het gepland is om half twaalf stoppen. Nou, maar we is. hebben een overlapje ingedingen in, in, in tussen. Okay. Dus dan kan het ja. een beetje uitlopen nog. Uh, ja. Heel, ja. heel veel succes. Ja, uh, leuk. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor je komst. Fijn, uh, fijn dat ik hier weer mocht zijn. Altijd. Altijd goed. Wij gaan nog even met Hebben de agenda, we, ja. he, want Hebben die moeten we nogal we... niet vergeten. Ja. Goed. Even tot 1 juli de take-over. Het Zandvoorts Museum en het Raadhuis van Zandvoort zijn tot van 2 mei tot 1 juli. Het exclusieve domein van Mart Visser. In deze periode zijn er ook... Dan? Ik ben al geweest ja, zelf. Ook, ja, ja. Er zijn diverse workshops. Er is een speciale bioscoopfilm. Ja. En als je wil zien wat er allemaal mee... Uh, wat er gebeurt daar allemaal, dan ga je naar www.vvvzandvoort.nl en dan kun je alles vinden wat daar maar te vinden is. Ja. Nou is er... Uh, uh, uh, Vandaag ook, uh, ja, die, die rommelmarkt is er uh, ja. in het winkelcentrum Nieuw Noord. Uh, van tien tot vier. En Romain Wieler, die is twee weken geleden hier in de uitzending geweest. Hij ja. is de Amerikaanse pianist en die uh, is in het theater de Krochten morgen om half drie. En de entree is 12.05. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder dat is Zeker bijzonder. Nou, dan hebben we van morgen dus ook de Benelux Open Races op het circuitpak Park Zandvoort. Nou, er is altijd weer wat te doen. Elke 2 juni is er dan, wat Ton net verteld heeft, het muziekfestival op het Raadhuisplein. En zondag heb je de DNRT-8 uur op het circuitpark Zandvoort voor de raceliefhebbers is dat uh, uiteraard. Ja, en op 3 juni is er de Healthy Lifestyle Beach Event. Dat heb ik begrepen, is niet meer bij Beach Club Blazant, hoorde ik gisteren. Mensen moeten dan toch maar even kijken op, uh, op, uh, op internet. Waar, dat uh, waar het wel is. En daar zijn dan diverse workshops met yoga, fitbounce, kickboksen en lezingen over gezond gewicht. Maar ik weet even niet... Waar het nu plaatsvindt. Oké, okay, dan maar 6 dat, juni. Dan weet ik eigenlijk niet zo gauw op wat voor dag dat precies uh, gaat vallen. Dat is, dan, dat is op woensdag. Dat is een woensdag. Dat is Altschijmen trefpunt. Dat is de afsluiting van het jaar. Ja. In de blauwe tram Louis Carré 1. En dat is vanaf half acht Ja, dat is dan het laatste van het jaar. En dan uh, komt er weer een nieuwe. Uh, op 8 juni is er in de Theo Hilbers vismaaltijd. Daar gaat Theo volgende, uh, Erwin volgende week weer wat over zeggen. Op gasthuisplein, het gasthuisplein van vanaf 6, 6 tot 8. die ja. kaarten die zijn al te kopen. Te koop, Kijk bij maar de de Bruna. Bruna, ja. bij de Bruna Zandvoorts ja. Courant, daar is de aankondiging geweest. Ja. Dat uh, weekend daarna is de Porsche Racing Days op het circuit ja. Park Zandvoort. En dan ja, zondag... De zomermarkt, hè? weer met 300 kramen in het, uh, in het centrum van uh, 6 uur tot 8 uur. Precies. Nou, even de elke eerste maandag van de maand nabestaande groep, ook Zandvoort, van half 2 tot 3 uur. En het eerste dinsdag van de maand vanaf half elf. Digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, maakt niet uit. Precies. Nou dan uh, is de herhaling van dit programma is te luisteren op donderdagochtend van 8 tot 10 uur ga naar uitzending gemist en dan ga www.zfmzandvoort.nl vul datum en tijd in, let op wel één uur later invullen wij gaan uh, bedanken ja, Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid, wij bedanken jacques Jozef Duinmeijer voor de techniek en voor het verzorgen van de fantastische mooie muziek, muziek. De redactie deze week was van Gert van Kuik met de eindredactie Gerry Rutte. De koffie was door Pieter Joustra. Dankjewel, Pieter. Ja, fantastisch. Ja, dankjewel. Helemaal goed. De presentatie, Gerry ja. Rutte. En jij, uh, Irene de Jager, dankjewel. En ook nogmaals samen. een heel erg fijn weekend allemaal gewenst. En tot volgende week. Tot volgende Gaan week. Ga je goed allemaal. Is in de air ZANG yeah. EN